In Dinant, in de Belgische Ardennen, is een camping ontruimd nadat tientallen mensen ziek waren geworden. Volgens Belgische media klaagden ze over misselijkheid, buikpijn en overgeven. Gesproken wordt over vergiftiging via het leidingwater, maar dat is niet bevestigd. Vier mensen liggen in het ziekenhuis. Ruim 1,1 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de eerste Grand Prix-zegen van Max Verstappen in de Formule 1. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. De race op het circuit in Barcelona werd live uitgezonden door Ziggo Sport. Met zijn overwinning schreef Max Verstappen geschiedenis. Hij is de eerste Nederlander die een Grand Prix in de Formule 1 wint. En ook is hij de jongste winnaar in de Formule 1. Australische sporters krijgen speciale condooms mee naar de Olympische Spelen. Volgens de fabrikant bieden ze bijna complete bescherming tegen Zika en andere virussen. Zika wordt niet alleen verspreid door muggen, maar ook via seks. In het Olympisch dorp in Rio de Janeiro worden al 450.000 condooms uitgedeeld. De Australische condooms komen daar nog eens bij. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanuit het westen trekken er wat buien over. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen zijn er nauwelijks buien, schijnt vaker de zon. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS. ZFM. John... Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 We gaan naar Jab. Ja, 35 minuten spelen we. En eindelijk, eindelijk, eindelijk is het raak. Jesse De Haan. hij heeft kansen gehad bij de vlees. Echt waar. En het was op een gegeven moment gewoon vijf keer schieten voor een kwartier. Drie keer, maar eindelijk ging hij erin. Sandford Leidt met 1-0.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 We're are the Shut the bad up.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 ziekenboeg. In ieder geval ter controle werd hij daar gebracht. Alles bleek mee te vallen. En ja, als het de auto viel niet meer te herstellen, dus hij niet van start op dit moment. Maar de rest van de Duitsers, die zijn zojuist vertrokken voor deze Duitse Tournwagen Cup. En hij leiding ja, een midi met Frederik Lestroep. op de tweede plaats. Heiko Hammel in een Ford Fiesta. En derde is het Milenko Foucault in een Audi A3. Oké, okay, dus uh, goed, die zijn van start. Uh, nou ja, de slicks, slow down, je zei het al. Uh, dan, dan toch door, door, doorrijden, dan krijg je natuurlijk de problemen. Uh, Oké, okay, de Deutsche Tourwagen Cup is nu aan de gang. En uh, straks krijg je de, de, de hoogtepunt, hè, dat is Marcel Alberts. Wie was Marcel Alberts? Nou, Marcel Albers, uh, Albers uh, was een uh, Nederlandse uh, rijder, een jong uh, talent, uh, gesponsord uh, door Marlboro. Uh, ja, Formule Fort uh, in Nederland, uh, toen Formule Open Lotus. En uiteindelijk ging hij uh, in Engeland uh, de Formule 3, uh, die, die in die tijd nog hoog aangeschreven was uh, rijden ging uh, super goed. Zijn eerste race uh, wist hij te winnen, zelfs uh, daar in Engeland. Toen kwam er een uh, heel vervelend uh, weekend, dat was op uh, teruggestorgen. Uh, toen is uh, Marcel uh, helaas uh, jammerlijk, uh, dodelijk uh, verongelukt. En, uh, eigenlijk, uh, ja, die naam is altijd uh, blijven hangen hier in Nederland. En uh, wordt ieder jaar uh, nu wordt hier op Zandvoort het uh, Marcel Albers uh, Memorial uh, Festival uh, dan gehouden voor uh, Formule Forts. En uh, ja, dat zijn uh, dit weekend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 I up on the stage Oh, I know Sad so Sad so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 Ach, gun je radio, ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast. Oh, op CFM vanuit Zandvoort. En niet vergeet inderdaad, als je naar het strand van Zandvoort toe gaat, radio mee en zet op 106.9. CFM 24 uur per dag muziek. Take tea, my dear. I like my toast done on one side.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 They'll go. op zaterdag. En we gaan weer uh, live overschakelen naar Duitsersveld. Tweede helft van de wedstrijd, SV Sonvoort, de brug. Nogmaals, goedemiddag Jap. Ja, Rob, dankjewel. Uh, ja, de tweede helft uh, op dit moment uh, 12 minuten oud. En uh, ja, zal heeft opnieuw een dood voor het alles Jesse Daan is gewoon te snel voor de verdedigers van uh, de brug. Maar zijn plezier is absoluut niet op scherp vandaag. Hij heeft uh, echt de kans om hem heel makkelijk in de doel te leggen.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 Het is iets anders, de keeper trouwens... Ja, dat is mijn oude formaat, zeg maar. Als ik het zo zeg... Dan weet jij wel wat ik bedoel, Rob. Die... Jazeker, jazeker. Ja, nou goed. Maar voorlopig heeft hij eentje... Zorgen gekregen. En soms, ja, dat drinkt aan. Dat wil we meer hebben. De brug overigens, daar heb ik nog even een navraag aan gedaan. Want een oud voorzitter... Trouwens, 23 jaar voorzitter van de club... Is Bramboon, onze eigen... Sandworst Bramboon. Die is hier aanwezig om deze laatste wedstrijd van zijn vereniging te kunnen aanschouwen. En daar hebben we het met hem over gehad. De brug bestaat 58 jaar dit jaar. En het is gewoon 58 jaar weggegooid. Doodzonde. Ze hebben wel wat geld gekregen voor de opstallen daar. Maar de grond is de gemeente zoveel waard dat ze toch weg moeten. Goed, uh, nu genoeg gehad over uh, de brug en uh, de toekomst. Of er uh, wel eigenlijk de, uh, geen toekomst die de brug heeft. Soms het uh, uh, maakt hier een overtreding. Wat voor overtreding? Buitenspel. Buitenspel. Het leek een beetje op een handsball van uh, Dylan Kreuger. Maar dat ging niet door. Het is gewoon een, een uh, offside. Of terwijl een buitenspels geval. Zonder mocht hij uh, het bal gaan nemen. Wordt alleen even gewisseld. Kreuger gaat eruit. Kreuger is een post-geblesseerd geweest natuurlijk. Uh, speelt er nu wel in de basis. En wordt nu gewisseld. Waarschijnlijk met het oude volgende week. Op de belangrijke wedstrijd tegen Monikendam. Uh, ...om uh, dan toch nog wat rust te geven. Goed, uh, de bal is nog steeds niet genomen. De, het fluitje moet nog gaan klinken voor de scheidsrechter. Daar komt dan. En de bal is nu voor, uh, voor het <kijkt> Ronald Kalens naar uh, niemand Berg berlekamp Belkamp, een hele diepe bal. Naar, even kijken, uh, Lotfi uh, nee, uh, Rikkers moet ik zeggen. Maar die kan die bal niet binnenhouden. De bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor de brug. Op hun eigen helft, dik op hun eigen, eigen helft. Zoals eigenlijk een bijna het hele spelletje dik op de helft van de brug zich afspeelt. De bal gaat weer 14 voet van Zandvoort over, de zijlijn. En opnieuw mag de brug gaan nemen, maar dat duurt eventjes lang. De bal is weggerold. de stand is 1-0 in het voordeel van Zandvoort... en we spelen in de 60e minuut. En straks komen we uiteraard weer terug bij Jalfres op Duikersveld. Tussenstand daar op dit moment, 1-0 tegen de brug... die vandaag de laatste wedstrijd speelt hè, van die club dan gaan we weer met Maurice Mulder verder praten over CFM TV. Meneer is de Dobby Brothers. Hey! De Doobly Bladders. Doobly Blodders? Ja, de Doobly Ik <laughs> kan het nooit goed aanspreken, joh. Doobly Brothers, you're the long train running. Ja, welkom terug inderdaad. We gaan het weer hebben over CFM TV. Want wat gaat er gebeuren met CFM TV? Nou, een hoop. En de eerste stappen die zijn al enigszins gezet. Um, vorige week we, had ik samen met het bestuur van CFM... een hele goede werkoverleg erover. En uh, ja, ik had het ervoor al een hele mooie presentatie gegeven aan het bestuur. Nou ja, Rob, jij hebt hem uh, gezien. Heel mooi, heel mooi. Echter, uh, ja, wil ik nou natuurlijk weer uh, top of the bill. Je kent me ondertussen... En dan gaan we stapje voor stapje voor stapje gaan we daar naartoe. Nou, wat is nu de planning? Uh, de automatisering van de X-TV, zoals die nu is, die gaat uh, verbeterd worden. Een soort de kabelkrant. De even. kabelkrant ja. uh, die er nou is. Dus uh, kanaal dat... 40, zoals je hem gewend bent om naar te kijken, die gaat gewoon verbeterd worden. De stabiliteit die erin zit, of hoort te zitten, uh, gaat verbeterd worden. Uh, de artikelinvoer gaat vermakkelijk worden. Uh, de hardware eromheen, een heel, heel technisch verhaal.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 Uh, wat, maar ik als kijker, wat, wat gaat het voor mij betekenen? Komt CFM TV vaker uh, voor? Ja, de absoluut. Uh, de streefdatum dat dit allemaal gerealiseerd moet worden, dat is licht op uh, september. Ja. Uh, dus dat geeft wel aan hoeveel werk er eigenlijk nog achter zit. We kunnen niet van vandaag en morgen doen, uh, helaas. Uh, sowieso is het voor de kijker thuis: uh, de nieuwsvergaring, de nieuwsartikelen die erop staan, die zijn uh, sneller.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 Televisie hebt? Ja, een televisie. Juist. Ja. Ja. Daar, heb je ook, daar heb je ook een nummer van, hè? Ja, dankjewel, ja, ja. Okay, wel. Bedankt.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 Voor de eerste reeds van de Masalabos Memorial Race. Een race, die wordt gereden in twee minuten, omdat er 55 deelnemers zijn. Nu reeds Einders met een afvoer Nederland, toch wel een van Nederlands grootste talenten uit Mel Heenske. Hij was ooit, en dat was in 2009 als ik me niet vergis, Nederlands BNUX-kampioen van Mule Dus alle races stond te winnen, maar vanwege budget, ja...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 Oké, okay. uh, nou, inmiddels hebben zij hierom uh, gereden. Nou, Roy uh, die vinden we terug op een derde plaats. Dat was ook zijn uh, startpositie. Op de eerste plaats is het Engelsman uh, Neil Murray. En op de tweede plaats de uh, Engelsman uh, James Raven. Ik zei het al: 28 auto's in de start in die eerste hit. In de tweede hit uh, zijn dat er dus 27. En uiteindelijk houden we er dan 30 over. Uh, die morgen de finale gaan rijden van deze Mal, Marcel Alders, uh, met uh, Oké, okay, dat gaat uh, spannend worden morgen op de circuitpark Zandvoort. En wat staat er vandaag allemaal nog op het uh, programma, Willem?